...Kinderen van het Licht. Een serie hoorspelen... ...naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog. Personen... ...Verteller René Lobo. Thomas Vel... ...Ad Hoeymans, Kolonel Best... ...Jaap Maardeveld. Henrietta Best... ...Petra Dumas. Bonbon... ...Paul van Gorkum. Dominee Marshall... ...Olaf Wijnans. George Fox... ...Rob Fruithof. En rechter Sorry. Bob van Tol Regie Ab van Eck De kinderen van het licht Deel 4 Ik was blij je vanmorgen in de kerk te zien. Dat die onrust ook er Fox niet is komen opdagen. Lampit zal ook opgelukt geweest zijn. Oh, dat was als een preek te merken. Hoe dan ook, ik ben van mening dat we de kwestie Fox niet zomaar moeten laten rusten. Ik zou je graag vanavond even willen spreken. Maar natuurlijk. Je bent van wel harte welkom. Zullen we zeggen na het eten? Graag, dank je. Tot vanavond dan. Ja. Tot vanavond. Adieu, naam Best. Ik schenk nog eens in. Graag, ja. Dank je. Madame, op uw gezondheid. Op de ieder. Op gezondheid. Om kort te gaan, als jij dominee Lempit ertoe kan brengen... om samen met zijn collega's in de naburige parochies... een aanklacht wegens schotslastering tegen Fox in te dienen... dan zou die aanklacht bij mij terechtkomen. Dan kan ik die behandelen bij de komende zitting van het kantongerecht... Ik bedoel, zo gauw mogelijk voordat iemand anders, met name Sorry, er een civiele zaak van maakt. Ik geloof niet dat Sorry dat durft. Hoe dat zo? Nou, tijdens de rel in de kerk zag ik kans hem een briefje in handen te spelen. met de waarschuwing dat hij bezig was zich schuldig te maken aan geweldpleging binnen geconsacreerde muren. Toen liet hij Fox onmiddellijk uit de kerk verwijderen en buiten door de schout en zijn rakkers verder afranselen. Maar inmiddels had hij zich al gecompromitteerd. Inderdaad. In dit geval stel ik het zo voor dat we er een kerkelijke zaak van maken... om sorry voor een tegenklacht van de beklaagde Fox te vrijwaren. Heel slim. Voor zover ik het zie zitten jullie tussen twee vuren. Als Fox in de gevangenis terechtkomt, zou dat een martelaar van hem maken. Wordt hij vrijgesproken, dan zou hij doorgaan de stad op stelte te zetten. Mensen zoals hij worden door tegenwerking alleen maar aangemoedigd. Jazeker. U moet goed beseffen dat hij op vervolging uit is... Ook al weet hij dat het uiteindelijk zal uitlopen op zijn kruisiging. Ik hoef u toch niet uit te leggen wat de gevolgen zouden zijn als Fox Elversten als een Golgotha zou uitkiezen. Zou dat niet een te bescheiden decor zijn voor zo'n glorieus evenement? Tenzij hem een beter decor wordt aangeboden. Wordt dat niet beslist door wat hij goddelijke inspiratie noemt? God inspireert zijn kinderen zelden rechtstreeks. Zelfs intieme vrienden van de almachtige zoals Fox zien zich gedwongen om tekenen of gebeurtenissen te interpreteren. Laten we hopen dat de heer Fox voor zijn catharsis een waardiger decor zal vinden dan Oversten. Dat zal van zijn tegenspeler in de slotzijnen afhangen. Suggereert u soms dat ik hem een introductie voor Oliver Cromwell geef, madame? U moet me mijn vrijpostigheid vergeven. Integendeel. We zullen voordat deze zaak is afgedaan uw vrijpostigheid hard nodig hebben. Zou u mij het genoegen willen doen het proces bij te wonen? Bespreek u dat eens met uw echtgenoot. Maar kom, ik moet nu gaan. Madame? Goedenavond. Au revoir, meneer Koringa, ik bedankt... laat u even uit. Jij hebt me nooit voor een proces uitgenodigd. Nee, inderdaad. Drink je nog wat? Nee, dank je. Helaas. Dat betekent dat hij ook zijn eigen vrouw zal moeten uitnodigen. En waarom niet? Omdat hij daarmee het proces in een soort chique attractie verandert. Ik maak een goede kans om Sorry dat idee van een kerkelijk proces te verkopen, maar ik kan hem niet bewegen zich afzijdig te houden als de hele boemonde van Ulverton naar de zitting komt. Wat voor John Monsou? Je kunt me Fell vellen mijn ouders de hele boemonde noemen. Stel dat je blikken dominees als aanklagers kunnen en Ik wil de baas, maar met John Sorry als meesterbrein op de achtergrond. Nee, dank je wel. Maar er is toch wel een manier te vinden om hem op een afstand te houden? Allicht. Maar ik ben bang dat ik niet erg goed ben in dat soort intriges. <laughs> Wat ben je bescheiden. Ik weet zeker dat je wel iets aardigs weet te verzinnen. Wel rusten. Louis Boncharm was bezig voor zijn spiegel bij kaarslicht zijn wenkbrauwen te epileren toen zijn deur werd geopend en de kijfzieke stem van de meid hem toebeet dat hij bij de kolonel moest komen. Niemand hier in huis kon hem zo het bloed onder de nagels wegzagen als die waggelende vleeskoets. Als het niet voor madame was geweest, zou hij al tien jaar geleden naar Frankrijk zijn teruggegaan. Voordat zij in zijn leven kwam, was hij een vrij man geweest. Iedereen in de keukens van Fontainebleau had geweten dat Louis Boncharme, assistent pâtissier van de grote chef-kok Turlupin, op weg was naar de top. Het duurde niet lang of hij werd hoofd van de keukens van het theater de l'Hôtel de Bourgogne, meesterkok voor de rijken, de edelen en de diplomaten, die zich tijdens treurspelen in de loges aan het liefdespel met de kokottes overgaven. Het was hier dat hij haar voor het eerst zag. Ze keek hem aan met zo'n wanhoop, zo'n angst, zo'n verdriet, dat hij haar niet uit zijn gedachten kon zetten. Ze bleek een jonge hugenoten weduwe te zijn... die echtgenoot en kinderen ergens in de Camargue waren afgeslacht. Hij zag onmiddellijk de waarde van haar tragische achtergrond. Hij schiep een nieuwe persoonlijkheid voor haar... alsof hij een nieuw gebakje creëerde. Discreet vertelde hij een paar zorgvuldig door hem uitgekozen heren... over haar exotische aantrekkelijkheden. Met het gevolg dat ze al spoedig in haar eigen kleine salon werd geïnstalleerd... Door een van de rijkste kooplieden in de stad. Bonbon zelf werd haar majordomoes en maakte haar als La Douce t. tot een van de vooraanstaande courtisanes van Parijs. Haar jeugd, haar tragische kwetsbaarheid schenen onaangetast door de tijd. Totdat kolonel William Best, een ruwe loesje Engelsman, haar met de hebzucht van de ouderwordende rokkenjager voor zichzelf alleen opeiste. En van overtuigd dat ze het slachtoffer was van een tijdelijke verstandsverbijstering en een weldra nodig zou hebben om naar Parijs terug te kunnen keren, ging hij met haar mee. De man die koninklijke smaak geprikkeld had, de meest verwende gehemelte van de beschaafdste stad ter wereld gestreeld, hij zag zich gedoemd tot het opdienen van klapstuk en niertjes, jachtschotel van klikjes, gekookte schelvis en rolpens. In plaats van de scepter te zwaaien over een huishouding van zeventien bedienden, moest hij nu in de keuken slag leveren tegen één sarrende dikke meid en iedere ochtend de stoppels van de gehate kaken van zijn nieuwe meester schrapen, bekogeld door vloeken, schimpscheuten op zijn mannelijkheid, boeren en winden. Zijn haat tegen de veroveraar golfde als gal in zijn keel op, terwijl hij tastend de donkere trap afstrompelde. Zijn klop op de deur werd beantwoord door het gebruikelijke gegrom. Hij opende de deur en zag de kolonel. Daar heb je meneer eindelijk. Maar, mon kolonel, ik was. Luister! Die haas die we laatst hadden. Had je die van die stroper gekocht? Nee, nee, nee, mon kolonel. U hebt het mij verboden. Ik zou er niet aan denken. Ook met die flauwe gul. Wat ik zeggen wou. Ik vond hem lekker. Eh, uh, oui, mon colonel. Goed, vertel die mij dan dat ik meer hazen wil hebben. Iedere dag een haas, is dat duidelijk? Maar mon colonel, met één haas doen we... Ik kan me geen donder schelen. Ik wil iedere dag een haas. En ik wil hem van die man en daarmee basta. Heel goed, mon colonel. Is dat alles? Ja. Wel truste, mon colonel. Oh ja, wat ik zeg wou. Het is niet nodig om het aan madame te vertellen. Heel goed, mon kolonel. weltruste. Terwijl hij langzaam de trap beklom naar zijn kamer... vroeg Bonbon zich af waarom de kolonel opeens iedere dag haas moest hebben. En waarom van McHair. Wat voerde hij in zijn schild? Maar wat de kolonel ook van plan was... plotseling, na dertien jaar... had hij zijn onverzoenlijke vijand macht over zich gegeven. Bonbon wist nog niet welke. Maar het was macht die uiteindelijk misschien voldoende zou blijken om hem te vernietigen. Nee, nee, nee, blijf zitten liefje. Ik schenk wel een glas voor je in. Parbleu, dat is wel erg vol. Het spijt me. Gelukkig alleen wat op de vloer. Ik zal de hier naast je neerzetten. Hoe gaat het met de zaak Fox? Tot dusver goed. Vel moet de aanklacht ontvangen hebben, want de zaak komt volgende week voor. Wie heeft de klacht ingediend? Dr. Marshall. Volgens plan. Schandere kerel, die Vel. En hoeveel dominees hebben meegetekend? 38. En sorry, hoe heeft die het opgenomen? Volgens plan, volgens plan. Wat ik je vragen wou... Die stroper, die McHair... Is het je bedoeling dat die in handen van sorry valt? Uh, wat bedoel je? <laughs> Liesje, je denkt toch niet dat het me zou ontgaan dat bonbon elke dag alleen maar haas opdist? Ik heb het hem gevraagd. Jij hebt hem opgedragen iedere dag een haas te bestellen. Wat je er precies mee wilt is me niet duidelijk. Maar gaat het niet wat te ver het leven van een onschuldige stroper in de waagschaal te stellen? Schijt toch uit met dat geklets... De man wordt voor stroperij tot niet opgehangen. Ik acht Sorry er best toe in staat. Bovendien breng je jezelf in gevaar. Ik, je bent niet wijs. Coco, Sorry is wraakgierig, ambitieus en heeft niets te verliezen. Als hij achter je bedoelingen komt, zal hij je nooit vergeven. Waarom zou je de onsterfelijke haat van een doortrapte intrigant als hij riskeren voor zo'n kleinigheid? Kleinigheid, mijn goede mens, ik. Ik wil de zekerheid dat Fox uit de district verdwijnt... en nooit meer terugkomt. Kleinigheid. De vrede en de rust van de stad zijn ermee gemoeid. Hoe dan ook, ik wil er verder niks over horen. We zullen hazenpeper blijven eten. De ochtend van het proces was drukkend warm. Thomas Vuyl, zwetend onder zijn toga en pruik... in de hoge rechterstoel, keek de rechtszaal rond. Terwijl Dr. Marshall, woordvoerder voor de geestelijkheid zijn breedsprakige uiteenzetting gaf. Het debat moest, als het kon, zo esoterisch theologisch worden, dat de menigte in de zaal er geen touw meer aan vast zou kunnen knopen. Het zou niet meevallen. Maar de aantijgingen tegen George Fox, zoals Marshall, die in de vorm van vragen voordroeg, leenden zich wel tot exegetisch abracadabra. Daarom wil ik nu eerst het voorafgaande samenvattend in een aantal vragen voorleggen. Weerhoudt de beklaagde mensen van het lezen van de schrift door te zeggen dat hij vol vleeselijke lust is. Erkent de beklaagde zijn verklaring dat zowel de doop als het heiligavondmaal onwettig zijn. Beweert de beklaagde dat hij gelijk is aan God. Houdt de beklaagde vol dat God bedrog leert. Dat de schrift antichristelijk is dat hij het licht van de wereld is. Ontkent de beklaagde... Geef, hij ons, geef ons het opslag ons maar! Als ik nog meer van deze bedogingen voordoen... zal ik de zaal laten ontruimen. Wil de beklaagde zo goed zijn op te staan... om ons zijn antwoord op deze beschuldigingen te laten horen? Moet de beklaagde de eed niet afleggen? Gezien de aard van dit proces... en aangezien de beklaagde alleen naar zijn mening gevraagd wordt... en niet naar de feiten... ...is de rechtbank van oordeel dat er geen eet nodig is. Ik protesteer! Ik herhaal... ...ik herhaal dat ik geen verdere interruptie kan dulden. Wat u betreft, dokter Marshall... ...uw protest zal op de geëikte manier... ...bij een hogere rechtsinstantie moeten worden ingediend... ...na dit proces. Op dit moment... ...is de beslissing van de presiderende rechter... rechtsgeldig. George Fox... ...ik verzoek u te antwoorden op deze beschuldigingen... Nauwkeurig en bondig, zonder omhaal. Nummer 1. Acht u de schrift vol zinnelijke lust? Nee, dat acht ik niet. En wat betreft de beschuldiging dat ik de mensen zou hebben weerhouden om de schrift te lezen... Beantwoord mijn vraag, meneer Fox. Ik vroeg niet wat u wel of niet gedaan hebt, ik vroeg om uw mening... Het gaat er niet om of u al dan niet anderen hebt weerhouden. Het gaat om uw opinies. Maar Your Lordship, op die basis is dit hele Dr. proces... Dr. Marshall, u hebt uw beschuldigingen voorgelegd. Nu is het woord aan de beklaagde. U krijgt later gelegenheid hem aan een kruisverhoor te onderwerpen. Maar, Your Lordship, mijn beschuldiging was juist dat hij anderen heeft overgehaald. Dr. Marshall, u bent al aanklager en vervolger moet u nu ook nog de rol van rechter opeisen. Nee, Your Lordship, maar ik wil enkel Dit dat u. Dit proces heeft ten doel dat u en uw collega's godslastering bewijzen in de zin van de wet. De daden van de beschuldigden zullen onder geen beding als bewijs worden toegelaten. Dus, Meneer Fox, de schrift is naar uw mening niet zinnig. Wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Vriend, ik heb nooit geprobeerd iemand ervan te overtuigen Meneer dat Meneer schrift... Fox, u houdt zich aan de richtlijnen van deze rechtbank. We willen weten wat u denkt. Maar joh, lordship, Nog één interruptie in de schorste zit. daar. Meneer Fox, gaat u zelf? Wat de zinnelijkheid van de schrift betreft... de letter ervan is inderdaad zinnelijk. De letter is dat altijd. Maar de letter dood. De geest is eeuwig. Het zijn de huurlingpriesters die de schrift zinnelijk maken. Door Gods woord als een, als een broodwinning te gebruiken. We kunnen God veroordelen tot openbare geesteling twee dagen en twee nachten in het blok. En een maximum van twee jaar gevangenis wegens obstructie van rechtspreking. En we zullen niet aarzelen van die macht gebruik te maken. Tweede vraag. Beschouwt u zich als gelijke van God? Nee. Maar ik ben van oordeel dat ik God in mij heb. Dat God deel van me is. Zoals hij dat van u en ieder ander in deze rechtszaal is. De huurlingpriesters in kluis. Dat is niet iets wat ik heb uitgevonden. Dat is wat de schrift zegt. Daar in lezen wij. Derde vraag. Acht u zowel de doop als een avondmaal? Onwettig? Ja. Watersprenkel op die kleine kindertjes. Nergens spreekt de schrift daarover als een sacrament. Laat mij dan hier eens wat dieper op ingaan. De eerste vermelding van de doop... Diezelfde ochtend was in het kleine benauwde rechtszaaltje in Ulverston... een ander proces aan de gang. Dat tegen John McHair, beschuldigd van stroperij met John Sorry als rechter. De weinige toeschouwers op de ongemakkelijke banken zaten zich met hun hoede koelte toe te wuiven. Iedereen was ten prooi aan slaperigheid, zelfs de beklaagde, die met een glazige blik in zijn ogen op zijn benen stond te zwaaien. De enige die klaar wakker was en alles met belangstelling volgde, was de getuige voor het hekje, de Franse kok van kolonel Best, die John Sorry bezig was te ondervragen. Getuige, u hebt verklaard dat de beklaagde op de ochtend van de 17e twee hazen en een patrijs binnenbracht, die hij zei gestrikt te hebben op het landgoed van de heer Rutledge. Ja, monsieur le meermalen. Wat bedoelt u meermalen? Zei hij dit die ochtend meer dan één keer? Uh, nee, nee, nee, monsieur le Lejuus, niet alleen maar die ochtend. U bedoelt, u wist al eerder dat het wild dat u van de beklaagde kocht... ...op misdadige wijze verkregen was? Ja, monsieur Lejuus. Hoe lang was u op de hoogte van het feit dat het hier gestroopt wild betrof? Oh, al maanden, monsieur le Lejuus. U bedoelt dat u al die tijd wist dat de beklaagde een stroper was... ...maar dat u toch doorging zijn waren te kopen? Ja, monsieur le Lejuus. Beseft u wel dat het feit dat u de herkomst van het wild kende... ...en toch doorging het te kopen u tot medeplichten gemaakt. Oh, maar, monsieur Lejuice... maar mij betreft geen schuld, meneer de rechter. Ik ben alleen maar een bediende... die doet wat hem bevolen wordt. Onzin! Of je nu bediende of meester bent, doet er niet toe. Uw meester deed onmiddellijk aangifte van de misdaad... zodra hij er kennis van kreeg. Oh, maar dat is niet waar, monsieur Lejuice. Wat bedoelt u? Ik had opdracht iedere dag deel van zo'n mijn te kopen... en mijn meester op de hoogte te houden van wat ik kocht. Ook al wisten wij allebei dat het gestroomd was... Eh, uh, ja. Yeah. G4, schrap zijn laatste antwoord en mijn vraag, als niet ter zaken doende. John Sorry keek de getuige aan... en stond op het punt hem een nieuwe vraag te stellen... toen het opeens tot hem doordrong... waarom de Fransman die opdracht van William Best had gekregen. Hij voelde het bloed uit zijn gezicht wegtrekken. De plotselinge aangifte tegen John McHair... maakte deel uit van een plan hem, John Sorry bij het proces tegen George Fox vandaan te houden. Overhaast veroordeelde hij de beklaagde tot een jaar gevangenisstraf. Rende de zaal uit naar de stal op het binnenplein waar zijn paard klaar stond... en galopeerde weg in de richting van de baai. Stilte in de zaal! Is het waar, dokter Marshall, dat sommigen van u hebben verklaard... George Fox van kant te zullen maken als ze de kans mochten krijgen? Inderdaad! Your lordship Velen van mijn vrienden en collega's hier Hebben verklaard dat zij Als ze de godslasteraar in handen konden krijgen In de verleiding zouden komen Hem van de aardbodem weg te baten. Ja? Zo ja, zo ja, zo Wij zouden dat doen ter willen van de kerk van Christus Om de eer van God ja! Wij hebben de beschuldigden Nog één laatste vraag te stellen En daarna is de zaak voor ons afgedaan want wij zijn ervan overtuigd, wij de heren, dat het antwoord van de godslasteraar onze beschuldiging zal onderschrijven. George Fox, ontkent u dat u de gelijkheid van heidenen en christenen voor God bepleit? In Titus 2, vers 11, schrijft Paulus, want de zaligmakende genade gods is verschenen aan alle mensen. Het past ons dus alle mensen, negers, indianen, islamieten, als wel alle leden van andere christelijke secten, lief te hebben als onze gelijken voor God. Heren rechters, hiermee is voor ons de zaak afgedaan. Hiermee is bewezen dat George Fox de antichrist is. ...na zorgvuldig nota te hebben genomen... ...van de argumenten van de geachte aanklagers... ...kan deze rechtbank tot geen andere conclusie komen... ...dan dat er door de beschuldigde George Fox geuite verklaringen... ...geen godslastering inhouden conform de bij de wet vastgestelde definitie... ...waar Tijdens het proces is naar het oordeel van deze rechtbank... ...geen enkel bewijs van godslastering geleverd. Bij zijn getuigenis heeft de beschuldigde op geen enkel punt twijfel uitgesproken ten aanzien van de goddelijke inspiratie van de genoemde schrift. Nog heeft hij de weigering uitgesproken... Jezus Christus te aanvaarden als de Zoon van God. Het zijn deze twee punten... die door de wet worden genoemd als toetsstenen voor godslaagdringen. Dient en gevolgen wordt de beklaagde ontslagen van de beschuldiging... zodat hij vrij is om te gaan waarheen hij wil. Ik Niemand kwam te weten wat Dr. Marshall duidelijk wil maken. Zijn kreten gingen in het pandemonium verloren. Margaret slaakte een zucht van verlichting. De razernij van de mensen om haar heen was beangstigend. Maar Thomas zou ervoor zorgen dat George Fox niet in handen van het graal viel. Plotseling echter werd ze zich ervan bewust dat er in de zaal nog iets anders gaande was. In de persoon van de zojuist gearriveerde John Sorry. Hij praatte tegen een van de bewakers en stak hem een stukje papier toe. Het katabelletje bereikte via de deurwaarde dokter Marshall... die, na het gelezen te hebben, opstond. Ik wil... Ik wil, staande deze zitting, de rechtbank ten behoeve van de predikanten... verzoeken de beklaagde George Fox in staat van beschuldiging te stellen... en een arrestatiebevel tegen hem uit te vaardigen... De rechtbank wijst het verzoek af... aangezien de aanklager er niet in zijn geslaagd... voldoende bewijs over te leggen om dat te rechtvaardigen. De geestelijkheid... De geestelijkheid zal bij het Hoge Rechtshof... een adres tegen George Fox indienen. Daarom staan wij erop dat de beschuldigde in hechtenis wordt gehouden... tot genoemd hof een beslissing heeft genomen. De rechtbank kan niet op dit verzoek ingaan... Aangezien het overgelegde bewijs geen beknotting van de vrijheid van de beschuldigde wettigd. In dat geval eist <coughs> de geestelijkheid dat George Fox slechts op borgtocht wordt vrijgelaten. Bezit om bezit. Ja, ben ik. Ah, er is naar genoegen van deze rechtbank een borg bezit om bezit voor de schuldige gesteld. Klaarblijkelijk waren de predikanten al net zo van hun stuk gebracht als Margaret. Wie zou de borg zijn... die zijn hele bezit voor de berooide George op het spel wilde zetten? Hij moest iemand van betekenis zijn... wilde de dominees tevreden zijn met het vermogen dat hij garant stelde. Ondertussen zag ze Sorry weer druk bezig iets op te schrijven. Ook nu bereikte ze een briefje via de deurwaarde Dr. Marshall... die na het gelezen te hebben opstond. Tilt er, Over een konstig debat! Eisen de aanklagers dat de rechtbank de naam van een borgsteller bekend maakt, zodat zij kunnen beoordelen of de aangeboden garantie voldoende is. De naam van de borgsteller is kolonel William Best. Wat? In dat geval kunnen de aanklagers deze borg niet als toereikend ervaren. Zij eisen uitbreiding van de borg tot lijf om lijf. Ja. Margaret voelde een felle woede in zich opkomen. Lijf om lijf betekende dat mocht Fox zich niet willen aangeven, kolonel Best in zijn plaats naar de gevangenis diende te gaan. De eis was zo onbillig, zo kwaadaardig, dat ze zich slechts met de grootste moeite kon beheersen. Ze keek naar de rechters achter de tafel en zag dat kolonel Best opstond. En iets zei wat in de zaal niet was te verstaan. Laat die man uitpraten! Laat hem uitpraten! Mag ik mijn geachte collega, kolonel Best, vragen zijn verklaring nog eens te herhalen? Ik zal voor de beschuldigde borst staan. Bezit om bezit, lijf om lijf. Dit was het vierde deel van een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Jan de Hartog.